1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. In Haags handwerk buigen Sharon Gesthuis en Jurjan van den Berg zich over ophef in campagnetijd straks in de nieuwsbv. Maar eerst personeel van de Russische ambassade in Londen keert terug naar huis. Meer daarover in het internationaal met Gert Kluk. Het gaat om 23 Russische diplomaten die door de Britse regering zijn uitgewezen en nu op weg zijn naar Rusland. Vanochtend stapten ze in drie bussen bij de Russische ambassade in Londen... waar ze werden uitgezwaaid. Ze moeten weg vanwege de gifgasaanval op de Russische dubbelspion... Sergei Skripal en zijn dochter. Correspondent Tim de Wit in Londen. Tim, zijn dit de diplomaten die vanwege die gifgasaanval moeten vertrekken? Ja, inderdaad. Dit gaat om de 23 diplomaten die worden uitgezet. als gevolg van de sancties. die premier May vorige week afkondigde. Volgens de Britse regering zijn dit namelijk helemaal geen doorsnee diplomaten maar houden ze zich vooral bezig met spionage. vanuit de Russische ambassade in Londen. Iets wat overigens door Rusland ontkend wordt. Maar we zagen vanmorgen dat beelden van verhuiswagens. voor de ambassade. Daar werden spullen in geladen. Je zei het al, ze werden zelfs uitgezwaaid door het andere ambassadepersoneel. En ze zijn nu op weg naar. De Luchthaven in Londen, waar vandaan ze dan uiteindelijk terug uh, zullen vliegen naar Moskou. Uh, het gaat trouwens in totaal om zo'n uh, 80 Russen, omdat deze diplomaten hier natuurlijk ook familieleden hadden. Die zullen ze ook allemaal meenemen. En daarnaast uh, is het ondertussen dus wachten op de terugkeer van 23 Britse diplomaten vanuit Moskou. Want uh, als tegenreactie besloten de Russen dit weekend om dat uh, dus ook te doen: 23 uh, Britse diplomaten uit te zetten. Is er intussen nog meer bekend geworden over het politieonderzoek naar die zaak Skripal? Ja, dat loopt nog steeds en het is een enorm onderzoek aan het worden inmiddels. Er zitten zo'n 250 rechercheurs op de zaak en om je een idee te geven, die zijn op dit moment 4000 uur aan bewakingsbeelden door aan het spitten. In de hoop om te kunnen vaststellen waar en wanneer deze Skripal in aanraking geweest met dat zenuwgas, het Novichok, waar, waar hij en zijn dochter dus mee in aanraking zijn geweest. En, en sindsdien liggen zij nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nou, vermoeden politie dat Skripal uh, en zijn dochter dat in hun auto binnen hebben gekregen. Waarschijnlijk via het ventilatiesysteem van de auto. Maar uh, wie dat dan in die auto geplaatst heeft en ook wanneer... dat is nog altijd voorkomen onduidelijk. Uh, vanmorgen hoorde we een, woordvoerder van de BBC, uh, sorry, een woordvoerder van de politie bij de BBC... Uh, die waarschuwde dat dit onderzoek wellicht nog wel eens maanden kan gaan duren. Hij zei er wel bij dat hij positief is dat die daders uiteindelijk gepakt zullen worden. Maar goed, dat, is, dat laatste is trouwens ook wel erg cruciaal voor deze zaak. Want eh, tot nu toe hebben de Britten alleen maar vast kunnen stellen... dat het om dat zenuwgas Novichok gaat. Dat is van Russische makelei. Maar dat is natuurlijk nog steeds geen keihard bewijs... dat de Russische staat, of, of zelfs president Poetin opdracht hiervoor gegeven zou hebben. Het zenuwgas kan natuurlijk ook in handen zijn gekomen van... criminelen bijvoorbeeld, dat werd ook al gesuggereerd vorige week. Dus daarom is de uitkomst van dit politieonderzoek van groot belang. En het zal er dus uh, zeker ook vanuit Rusland... Uh, met argus oog worden gekeken over hoe dat onderzoek verder gaat. Dank de Wit vanuit Londen. De vijf mensen in het personenbusje die gisteren bij Helmond... om het leven kwamen, waren Roemeense productiemedewerkers. De vier mannen en een vrouw hadden gewerkt bij een slachterij in Helmond en waren op weg naar huis, in Goch, net over de grens in Duitsland. Ze waren in dienst van een uitzendbureau dat vooral met Oost-Europeanen werkt. Op de N270 botst het busje frontaal op een vrachtwagen. De gemeente en de provincie noemen dat een gevaarlijk stuk weg. De top van de Haagse Zakenbank IMBC krijgt een miljoenenbonus bij de beursgang. De drie leden van de Raad van Bestuur krijgen elk een miljoen euro of meer in aandelen. De drie directieleden krijgen minder dan een miljoen. Een bonus bij een beursgang is gebruikelijk, zegt economie-redacteur André Meijnema. Want ze hebben het bedrijf beursklaargemaakt. Een succesvolle beursgang waarbij honderden miljoenen worden opgehaald... of soms wel miljarden, is dan een verdienste die dan beloond wordt met een bonus. En die bonus valt bij NIBC ook binnen de wettelijke plafond... maar maximaal twee keer het vaste jaarsalaris. Niet in euro's trouwens, maar die wordt in aandelen uitbetaald. Wat ook gebeurd is bij NIBC is dat alle... Medewerkers, alle ruim 600, die krijgen ook allemaal een bonus uh, maandsalaris. Voorwaarde is dat de topbestuurders nog minstens vier jaar op hun post blijven. Volgens de bank is dat noodzakelijk voor de continuïteit en de stabiliteit. NIBC gaat vrijdag naar de beurs. Salarissen en bonussen bij de banken liggen erg gevoelig. Onlangs trok ING een voorgestelde salarisverhoging... van 50 voor topman Hamers weer in, na felle kritiek. Op het NIBC-nieuws is dan ook kritiek, zegt André Meijnewa. De FNV die zegt ook in een reactie dat... Uh, ja, onder welke steen leven ze eigenlijk na het ING-gedoe? Ja, en gek genoeg hoor je natuurlijk niet altijd alles over... Uh, bijvoorbeeld salarissen en bonussen bij andere bedrijven. Wel bij de banken, niet bij andere bedrijven. Unilever topman verdient 10 miljoen. Daar hoor je ook niet weinig mensen over. En vorige week trouwens nog... de vier eigenaren van de supermarkt uh, Jumbo... die krijgen elk 10 miljoen. En daar hoor je ook niemand over. Maar banken en salarissen en bonussen is nu eenmaal een, een heikele... In Syrië zijn zeker honderdduizend mensen op drift geraakt... door de gevecht om Afrin, dat zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De stad in het noorden werd zondag ingenomen door Turkse troepen. Ook bij Oost-Kuta zijn veel mensen op de vlucht geslagen. In Texas is opnieuw een postpakket ontploft, het vijfde in korte tijd. Het was gevuld met spijkers en stukken metaal. De FBI gaat ervan uit dat er een verband is tussen de explosies... waarbij twee doden en vier gewonden vielen. De omruchte secteleider en moordenaar Charles Mensen, die in november overleed, is nu pas gecremeerd. Al die tijd werd het lichaam van mensen bewaard in een mortuarium terwijl er werd geruzied over de erfenis. De regels voor het gebruik van een fiets van de zaak worden vanaf 2020 simpeler. Dat betekent dat er een vaste bijtelling komt zodat mensen de auto eerder laten staan. Nu moeten mensen met een leasefiets precies bijhouden hoeveel kilometer ze voor hun werk afleggen en hoeveel in hun vrije tijd. Het NOS-journaal. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is aangehouden. Hij wordt door de politie verhoord. Officieel is daar nog niets over bekendgemaakt, zegt correspondent Frank Renaud. Wat we wel weten dat uit verschillende bronnen inmiddels bevestigd wordt... dat hij verhoord wordt over die verkiezingscampagne van 2007... en over de vraag of die campagne, zijn campagne, dan gefinancierd werd... met geld vanuit Libië. We vertelden het vanmorgen al op de zender. Hè. Er is een verklaring van een zakenman geweest die heeft gezegd... dat hij persoonlijk 5 miljoen vanuit Tripoli over heeft gebracht... Na Frankrijk, naar Frankrijk, na het campagne. Team van Sarkozy. En er zijn ook stukken de afgelopen jaren verschenen in Franse media. Waar inderdaad waaruit zou blijken. dat zouden officiële documenten zijn. waaruit zou blijken dat Libië heeft toegezegd. die campagne van Sarkozy te steunen. Nou, en daar gaat het verhoor over. Maar wat er precies gevraagd wordt. en wat Sarkozy antwoordt, daar moeten we nog even op wachten. Vorig jaar stond de Franse oud-president voor de rechter. om zich te verantwoorden voor de presidentscampagne van 2012. Daarbij zou de financiering illegaal zijn geweest. De Chinese president Xi Jinping heeft uitgehaald naar separatisten in Hongkong en Taiwan. Op de laatste dag van het volkscongres zei hij... dat China geen centimeter van het moederland zal prijsgeven... en dat iedere poging om China te splitsen zal mislukken. De voormalige Britse kolonie Hongkong hoort sinds 1997... formeel bij China. Destijds is afgesproken dat het gebied nog 50 jaar... een eigen grondwet, eigen politiek en een eigen rechtssysteem mag houden. In Hongkong zijn geregeld demonstraties tegen... wat wordt genoemd de bemoeizucht van de Chinese regering. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Blok, wil dat veiligheid... de ruggengraat van het Nederlandse buitenlandbeleid wordt. Hij wil onder meer inzetten op de aanpak van cybercriminaliteit. Blok wijst onder meer op cyberaanvallen op kritieke infrastructuur... en inmenging bij verkiezingen. Hij zegt dat duidelijke internationale wet- en regelgeving nodig is... om cybercriminelen aan te pakken. Het weer op veel plaatsen zon en droog, middagtemperatuur 6 tot 8 graden... vanavond vrij helder, later gaat het licht vriezen... en landinwaarts ontstaat mogelijk mist. Morgen wolken en zon en vooral s middags plaatselijk een bui. Donderdag regent het vaker. Roelof van de Redactie weet zich nauwelijks raad met de drie stemformulieren... die hij in zijn brievenbus aantrof. Stemmen is schrappen, vindt hij. Je hoort hem zo meteen. Maar eerst horen we Wijnand Zwaan. Nou, het aantal problemen is nu heel beperkt op de weg. We zien één echt, echte uitschieter, de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar staat tussen Rijnsweert Rijnsweert en de afrit Den Dolder. Vier kilometer file met ruim een half uur vertraging. Daar worden, worden gaten in het asfalt gevuld. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Amersfoort kan het beste omrijden via Hilversum.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 Ook in uw gemeente D66 en DO Radio 1. BNN Vara. Patrick Roudiers. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. De Nederlandse sportgeschiedenis herbergt een schat aan historische pareltjes. En dat levert bijzondere verhalen op. Maar vandaag staat één man in het bijzonder centraal. Want wie was toch ook weer Nico Scheepmaker? Je hoort het na half twee. Maar eerst het tijd voor. Achter het nieuws, Rolf van de Redactie. Mijn boodschappen nog doen, straks de vuile was, mijn haar, dat wil ik groen, maar dat kan morgen pas. De huur nog overmaken, de tandarts zometeen. Ja, ja, ja, ik heb nog genoeg te doen deze week, maar toch vielen er doodleuk. Drie stemformulieren in mijn brievenbus, of ik ze woensdag weer even kwam inleveren. Drie stuks, ja, dat hoor je goed. Ik woon in een stad waar ze naast de gemeente en de stadsdelen, met ingang van deze verkiezingen, ook stadsdeelcommissies hebben. Dat is democratie, hè. hoe dichter bij de burger, hoe beter. Daarom is de stad opgedeeld in liefst 22 gebieden waar we stad deelcommissies mogen kiezen. En de leden van die commissies, ze worden betaald... en kregen ondersteuning van de gemeente Amsterdam trouwens... want die stad heb ik het over. Wat mogen die doen? Nou, ze mogen advies geven aan het dagelijks bestuur van de stadsdelen. Hyper de piep, twee violen en een hele dikke harde fluit. Want dit is precies de inspraak waar iedereen op zit te wachten. Hè? Jammer als je dit hoort en je woont in een kleine gemeente. Ik kan me voorstellen dat je in de feutershouding onder de douche gaat liggen nu. Oh, had ik maar zoveel inspraak. Een commissie kiezen met gewone mensen. Wat dat zijn het, hè? Gewone mensen zoals jij eenvoudige schoenlappers die advies mogen geven aan het Stadsdeel. En dat zijn niet zomaar adviezen, Dat zijn zeker niet zomaar adviezen. Dat wordt uitgelegd in een extreem goed geluimd filmpje van de gemeente. Het advies van de Stadsdeelcommissie is zwaarwegend. Dat betekent dat als dit advies niet wordt opgevolgd... dit goed moet worden uitgelegd. Het zijn zwaarwegende adviezen dat we niet denken... dat ze zomaar in de prullenbak belanden. Hè? Zwaarwegend. En als er niks mee gebeurt... dan moet dat goed worden uitgelegd. Dat is goed geregeld. Dat is helemaal afgetikt. Goed uitleggen. Dat is een juridisch waterdichte term. Oh, wij willen wel een hondenpoepveldje aan het eind van de straat. Ja, nee, dat gaan we niet doen, hoor. Geen zin in. Ja, hoezo niet? Ja, dat heb ik net goed uitgelegd. Hè? Oh, ja, prima. Uh, uh, hoewel dit meer nieuw elan in de lokale politiek pompt... dan Mark Zuckerberg netnieuws in het internet... laat ik het toch maar even aan me voorbij gaan. Want dit hadden al die mensen vast niet voor ogen... toen ze stierven voor ons recht om te mogen stemmen. En bovendien heb ik al genoeg te doen, hè. 008 bellen, girokaarten bijbestellen... de zon in Japan onder zien gaan... en mijn mening vormen over dat verdomde referendum... over die sleepwet... Door die blij dat het de laatste keer is. Daar ben ik D66 dan wel weer dankbaar voor. Verstandige mensen, lekker het nekje omgedraaid. Stel je voor dat je in Zwitserland woont. In Zwitserland. Oh, in Zwitserland is dat maar zo goed geregeld, zeggen ze dan, hè? Mag je over alles meebeslissen? Nou, het peigert die Zwitsers helemaal af, maar al die referenda. Ik ben blij dat ik er niet woon. Ik kijk vanochtend op internet op het lijstje Eidgenossische Volksabstimmungen. Sinds begin 2016 hebben de Zwitsers 22 referenda gehouden. 22! Die moesten ineens een mening hebben over het homohuwelijk. Speculatieve. speculatieve transacties in financiële instrumenten... met betrekking tot landbouwproducten, een basisinkomen, atoomenergie... en de maximale lengte van de vacht van Sint-Bernard-Honden. Al weet ik het laatste niet zeker, want mijn zwartje-dortje is wat roestig... maar je zou er in ieder geval doodmoe van worden. Zwitserland zou goed geregeld als die Zwitsers in de sloot springen. Spring je dan ook achteraan? Hou op, hoor, met dat gejodel en die gezonde Heidi-kruiden... en overal maar een mening over hebben. Ik kruis morgen voor de vorm heus wel wat aan, hoor. Daar gaat het niet om, maar ik ben blij dat het de laatste keer is. Nee, democratie, het is een mooi iets, maar van, me Rien te veel meer lastig, zeg. Ik moet nog hingstap springen op de maan. En als er nog tijd overblicht, eh, blijft wellicht nog iets jatten ook, van een Italiaan. Hè? Met je keuzes. A weekends in bed, no scrambled eggs or bacon, I just have time for you. On the grass, heads in the clouds, we close our eyes, enjoy the view Ooh. And we don't wanna hear the real world passing by Saying that we're crazy we Magazines of TV. Oh, oh, Den Haag. De campagne is veel te doen geweest over de bemoeienis van de landelijke politiek met de lokale aangelegenheden. Op de laatste dag van de voor-de-gemeenteraadsverkiezingen, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, praat ik erover met onze kennis van het Haagse handwerk Jurjen van den Berg, voormalig spindokter van GroenLinks en oud-Kamerlid en Gesthuizen. Welkom beiden, wederom. Ja, jullie willen even terugblikken op een paar markante momenten waarbij de lokale politiek ineens heel landelijk werd. En als eerste de anti-racisme demonstratie die eergisteren werd gehouden in Amsterdam. Want er was eind januari al veel ophef over, want er was kritiek. Die zou zich te veel richten tegen Forum voor Democratie... en toen trokken Partij van de Arbeid en SP zich terug. Jurjen, voor de mensen die het niet allemaal weten... en niet heel Amsterdam volgen, hoe zat het ook weer? Hoe ging het? Nou, je hebt het zogenaamde comité 21 maart... die. Uh elk jaar op de, land, of op de uh, uh, wereldwijde Dag Tegen Racisme... Uh, organiseerde die een demonstratie. Uh, 21, uh, 21 maart viel deze keer op een woensdag. Dus wilden zij nu graag op de zondag uh, daarvoor demonstreren. En dat was toevallig drie dagen voor de verkiezingen. En niet geheel toevallig uh, stond vervolgens die demonstratie... in het teken van geen racisten in de raad. En daarmee werd dus ook nadrukkelijk naar uh, Forum voor Democratie... dat deelnam aan die verkiezingen verwezen. Dus wat gebeurde er? Dus wat gebeurde er? Um, normaal gesproken demonstreerden daar Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks demonstreerden daar mee. Uh, maar vanuit rechts werd er gezegd: van ja, wat doe je nou? We leven in een democratie. Vecht die, die discussie met die racisten lekker in de raad uit en demonstreer er niet tegen. Het werd teveel een demonstratie zeg maar, voor, uh, tegen Forum voor Democratie. Nou, in ieder geval vanuit Forum voor Democratie werd gezegd: wij worden hier gedemoniseerd en je moet gewoon met ons in debat. Goed gespind. Dat denk, ik, dat denk ik zeker, ja. Ja, dus uh, er was uh, reuring al om. En uh, toen uh, haakte eigenlijk iedereen af, hè, geloof ik. Ja, uh, iedereen behalve uh, GroenLinks-Amsterdam. Um, het ging eigenlijk in een soort domino-effect. Partij voor de Dieren was de eerste partij die zei... wij willen niet demonstreren tegen een partij, maar alleen tegen racisme. Um, daarna uh, namen de SP en de PvdA... Uh, afstand. En vanuit GroenLinks duurde het heel lang... voordat er uiteindelijk een paar dagen later een lijn kwam... waarbij ze zeiden, we tekenen niet het manifest wat erbij zit. Want dat is ons te stellig. Maar we demonstreren wel mee tegen racisme. En daarmee had eigenlijk uh, de uh, lokale fractieleider Rutger Groot-Wassink... Uh, gewonnen van de druk die er op de uh, partij stond. Ja, want hoe groot was die druk die er eigenlijk... vanuit de landelijke uh, GroenLinks-fractie uh, kwam... richting uh, de fractie van uh, GroenLinks-Amsterdam? Nou, ik mis... Uh, ik mis de bronnen om dat precies te kunnen zeggen, maar er stond gisteren maar een jij, stukje... Maar jij hebt lang bij GroenLinks gewerkt, ja, absoluut, dus je hebt wel in uh, voor ons paraat. Nee, maar je doet natuurlijk goed werk als partij om dit soort dingen binnen de kamers te houden. Zeker. <laughs> um, Nee, er stond gisteren een stukje in het parool... waarin uh, een aantal interventies vanuit de partijtop uh, genoemd werden. En wat niet heel de minste? Nee, zeker niet. Iedereen heeft zich ermee bemoeid. En uh, wat daar uiteindelijk gebeurde, was, zeg maar, het knappe was. Men heeft die hele discussie binnen Kamers gehouden, zelfs tot na de demonstratie. Maar het pijnlijke, denk ik wel, voor GroenLinks Amsterdam is geweest... dat ze zich echt met hand en tand hebben moeten verzetten... tegen een partijleiding die toch bang was voor het beeld wat dit op zou roepen. Ja, want uh, uh, eerst is uh, Wijnand Duivlak als postel... Richting Amsterdam gegaan. Dan uh, is uh, Jesse Klaver natuurlijk ook druk uitgeoefend. En uiteindelijk is Bram van Oink ook nog uh, richting Amsterdam getrokken. En die kwam met de conclusie: oké, okay, je mag wel meelopen, maar niet het manifest ondertekenen. Ja, nou, ik begrijp hebben ze het zo opgelost. En wat ik hier goed aan vind, want we gaan het zo nog over een andere kwestie hebben, maar wat ik hier goed aan vind, is dat het ze gelukt is om die discussie dus eerst bij elkaar te houden en dan met een lijn naar buiten te komen. Maar dat is wel een hele pijnlijke tijd geweest. Want in die tussentijd was er heel veel onduidelijkheid en werd er gesproken over over de positie van GroenLinks Amsterdam... over de positie van GroenLinks Landelijk. Dus het laat zien wat een ongelooflijke kramp uh, er ontstaat... als je, uh, als je in zo'n discussie zit. Er gaat heel veel energie zitten... in dingen zo intern met elkaar moeten uitvechten. Maar jij hebt ook wel zo'n kramp meegemaakt... als het gaat over bijvoorbeeld de demonstraties... Uh, nou ja, over bepaalde standpunten. En, een, en deelnemen aan een, aan een uh, demonstratie is inderdaad ook een, een bepaald standpunt innemen. En zeker, zeker, er zijn ook wel echt wel heftige discussies uh, gevoerd. En die zijn er nog steeds te voeren over of je wel of niet met een bepaalde club mee organiseert. Of je wel of niet meeloopt. Je schat altijd bepaalde risico's die daar aan kleven natuurlijk in. Ja, want de SP had zich teruggetrokken. Maar uh, SP-Kamerlid Sadet Karabeloet, die liep zondag weer wel mee bij ja, die demonstratie. En, en Jemme laat ook, uh, ja. haar collega in de Kamer. Ja, ja, van de Partij van de Arbeid. Nee, ook van de uh, okay, van de RT. Okay, okay, okay, ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Beiden liepen mee, dus ja? die hebben zich gewoon... Uh, eigenlijk net als uh, nou ja, de lokale afdeling van GroenLinks in Amsterdam... toch niets aangetrokken van het feit dat de partij zei... van ja, wij zijn er niet uh, bij vertegenwoordigd Laten we wel wezen. Uiteindelijk ben je natuurlijk ook als Kamerlid... je bent niet zomaar iemand, weet je. Je bent niet alleen maar een knechtje van de partij. Je moet ook durven zeggen, hey, wacht even... ik ben ook hier gewoon persoonlijk verantwoordelijk... en ik steun dit van harte. Bovendien, de slogan van de, van de manifestatie was aangepast. Hè? Het ging nu over geen racisme in de raad. Men had zijn best gedaan om het minder persoonlijk aanvallend te maken. Ik denk dat dat ook goed is gelukt. Uh, dus ja, als je je daar echt diep tot diep in je vezels voor voelt... en Zad, het is natuurlijk heel erg lang woord voor de integratie geweest... Ja, dan ga je niet zomaar zeggen van ja, weet je, dan doe ik wel niet mee. Ik zou dat ook niet geloofwaardig vinden van haar. Maar uh, toch hebben de SP zich dus in Amsterdam teruggetrokken... Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren. Hoe komt het toch dat die partijen zo snel in een kramp schieten? Ik denk dat er veel zorgen zijn over uh, waar je mee wordt geassocieerd. Ik bedoel, laten we wel wezen, het is ook goed om na te denken... Uh, over zaken die niet verbindend zijn, maar juist polariserend. Dus die kritiek die er in eerste instantie op het, op het motto van de demonstratie was, die was misschien ook wel terecht. Maar tegelijkertijd, ja, weet je, je moet natuurlijk ook uh, je bedenken dat, ook al ben je bang dat je sommige mensen misschien van je vervreemdt, je vervreemdt ook mensen van je als je niet duidelijk kleur durft te bekennen. Ja. Als jij niet durft te zeggen er is sprake van racisme, uh, er zijn mensen die voelen zich gediscrimineerd... wij durven het ook aan als opinieleiders om om die mensen heen te gaan staan... en wij durven ons uit te spreken. Ik heb dat zelf talloze keren, keren moeten doen met vluchtelingen. Uh, ook echt tegen de klippen op. Ja, dan laat je dus ook gewoon andere mensen in de kou staan. Ja, maar toch is het grappig, Jurjen, misschien kan jij er iets over zeggen... dat links snel in een kramp schiet. Ja. Waarom is dat? Is dat typisch links... Nou, Ik vind het wel fascinerend. Het, het lijkt wel alsof dat op dit moment wel... Uh, het is heel illustratief voor de uh, defensief waar links nu in zit. Uh, ik moest even terugdenken aan de Zwarte Piet-demonstratie in Dokkum. Uh, eerste keer blokkade op de snelweg. Tweede keer ging er, uh, ging er een bus uh, weer terug naar Dokkum. En toen tweette een uh, VVD-bestuurder uit Leeuwarden... die tweette uh, die negerfascisten daar in die relnichtbus... die moeten opkrassen uit mijn provincie. De vvd VVD reageerde eerst niet. Kreeg daarna kritiek vanuit de lokale media en zei oké, okay, vooruit... Uh, we zetten die man uit het bestuur, maar hij bleef wel VVD-lid. Uh, zo concreet, zo direct, zo openlijk... Uh, Racistisch uh, wordt dus ook, of wordt er dus aan de andere kant geuit. Het gekke is, dat wordt de VVD niet aangerekend. Um, maar bij links is er wel angst om het verwijt te krijgen. Je bent aan demoniseren. Uh, je bent zelf aan het polariseren. Ja, uh, maar het punt en is dus dat dat een dubbele standaard is. Ja, absoluut. Maar absoluut. Dan, Jij zegt van er is dus angst bij links. Ja, maar omdat is wel... ze in die angstkramp schieten, uh, ontbreken ze misschien ook wel het lef dat ze nodig hebben. Ja, en ik denk zelf, uh, maar goed, weet je, dat is mijn persoonlijke opvatting. Uh, dat je daarmee ook mensen van je verwijderd. Ja. Het is ook, weet je, ik. Ik, ik wil niet stemmen. Ik wil me niet associëren met een organisatie die niet de ruggen gaat toont... op het moment dat het nodig is. Hè? Ik bedoel, als je vegetariër bent... dan ben je ook vegetariër tijdens het eten, toch? En niet alleen maar uh, <lacht> daarvoor of daar. Dan dag. was er nog een, uh, ja. een akkefietje in Rotterdam. Uh, er was ook heel veel, was, uh, heel veel ophef over een uh, vier jaar oude tweet... van de Rotterdamse partij NIDA. Ja. Die zorgde ervoor dat een week geleden... het linkse verbond in de stad werd opgeblazen. NIDA had in augustus 2014 getweet over de parallellen... tussen Israël en de Islamitische staat. En dat, was toen in, uh, in, uh, dat hebben ze getweet in het kader van... de. Gaza-oorlog ja. die toen bezig was. Ja, uh, ja en Jurje, die eerste ophef leek het erop... alsof de Rotterdamse partijen toch samen uitgekomen waren... om die tweet een beetje te verzachten. Ja. Ja, dat klopt. De zondag voordat die discussie ontstond... had Jesse Klaver nog vol verven verdedigd dat daar een, een linkspact was... waar ook Nida onderdeel van was. De dag erna kwam er onrust over die tweet uit 2014. Dat was informatie die die partijen al hadden van tevoren. Toen zijn ze met elkaar om tafel gegaan en toen hebben ze afgesproken... dat Nida een verklaring op zou stellen. En daar waren de lokale leiders die waren daar tevreden mee. Maar vervolgens ontstond er toch onduidelijkheid... en gingen, uh, lokale, of gingen de landelijke uh, lijsttrekkers, uh, of de landelijke politici in ieder geval... zich ermee bemoeien. En toen ontstond er een soort hele rare chaos. Echt een totale chaos. En we hebben hier over een pakt tussen NIDA dus... met, met SP, uh, Partij van de Arbeid en, en GroenLinks. Ja. Ja. Ja. En uh, wat, wat gebeurde er dan? Wie had de regie? Waar was de regie? Nou, dat vraag ik me heel ja, erg af. Um, in ieder geval, het, wat ik het pijnlijkste vond, was, uh, was om de SP daar bezig te zien. Uh, je had daar Leo de Klein, lokale uh, fractievoorzitter, die zei: Wij houden ons aan on onze afspraak, wij blijven in het pact. Je had Lilian Marijnissen, die had geleerd van die eerdere discussies, die zei: Ik laat het lokaal. Alleen Kamerlid Jasper van Dijk ging ondertussen voor de camera van Geen Stijl vertellen... dat hij dit een verwerpelijke samenwerking vond... en dat hij het geen pas meer vond geven. En wat je dan dus krijgt is... Uh, je staat er als kiezer echt bij en je kijkt ernaar. Um, in het meest positieve geval... lopen er voor elk wat wils mensen rond binnen die partij. Maar als je het wat negatiever bekijkt... snapt die kiezer echt niet meer wat, wat de SP daar nou wil, bijvoorbeeld. Nou ja, dan bekijk jij het zo. Maar Sharon, ik bekijk het nog veel anders. Die vier partijen sluiten een verbond. Maar wat is dit verbond waard? Ja, nou goed, kijk, dit bewijst dat je van tevoren... we hebben het volgens mij tijdens deze uitzending al eerder gezegd... dat je van tevoren dus echt moet bespreken... Uh, dit is onze lijn, dit is onze gezamenlijke lijn. Als er tegenwind komt, dan houden we ons aan deze en deze punten wel vast. En volgens mij was dit gewoon een verbond waar lokaal heel veel animo van was. Ik weet ja. ook dat deze vier partijen lokaal echt al superveel met elkaar samenwerken. Organiseren veel samen, trekken vaak met elkaar samen op. Maar als landelijk er sowieso al niet heel erg blij mee is. Ja, wat doe je dan op het moment dat dat zuchtje tegenwind of een flinke, of een flinke wind, uh, uh, dat je dat tegen je krijgt? Ja, laat je elkaar dan los. Dus Bottom. De heeft landelijk heel veel te zeggen over wat er gebeurt op lokaal niveau. Uh, ik denk dat dat in iedere partij wel zo werkt. Omdat je, weet je, je hebt, dat accepteer je ook als je lid wordt van een partij. Dat accepteer je ook als je uitkomt voor een bepaalde partij. Al is het lokaal, je hebt een partijleider. En dat betekent dat je op heel veel terreinen toch, uh, nou ja, de discussie voer je intern. Maar uiteindelijk als de bottom line is dat je toch meegaat met partijstandpunten. Iets anders is het als je notabene in het geval van Nida Rotterdam... van de partijleider, in dit geval Lilian Rijnissen gewoon de politiek leider van de SP zegt van ja weet je ik beschouw het als een lokale aangelegenheid en dat er dan inderdaad chaos ontstaat omdat er ook andere kikkers in die kruiwagen zitten die daar wel iets over te zeggen hebben. Uiteindelijk heeft de SP Rotterdam in dit geval uh, een stuk ook. gehouden. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook in hun geval ook heel erg terecht is. Ik bedoel je moet je niet vergissen weet je. Dit is een discussie die natuurlijk nergens zo nee. sterk speelt als in Amsterdam. Of wel als, als in nee. Rotterdam. Ah, daar ah, ja. is de polarisatie het sterkste. Daar is denk ik ook de roep om er iets om er om wel je vrijheid van meningsuiting mogen te Blijven benutten, ook als je links bent, die is daar gewoon super groot. Ja. Nee, en ik heb naar aanleiding hiervan nog een keer... het hele verkiezingsprogramma van NIDA doorgenomen. En ik kan er niks in vinden... waar deze drie partijen afstand van zouden moeten nemen. Dus in die zin uh, is het ook een volslagen logische afweging. En ik ben het heel erg met Sharon eens. Als je aan zoiets begint en je kent het hele speelveld... dan moet je in principe vasthouden, want alles wat je verder doet... zendt inderdaad het signaal bij een beetje tegenwind... bij een beetje klagen over uh, met name minderheden in de politiek... deze emanciperende partijen. Laten de gevestigde linkse partijen ze toch weer los... En dat is een heel, onge heel ongezond fenomeen. Ja. Wijze woorden, Jurjen. En ook uh, jouw laatste, woorden, <laughs> ja. Want jij neemt afscheid van het Haagse handwerk, maar niet van dit programma. Want binnenkort horen we jou in een uh, spiksplinternieuwe rubriek... Trap er niet in. Daarin ga je het nieuws ontspinnen. Wanneer ga je beginnen? 9 april. En dan worden wij wijzer over het nieuws wat wij tot ons krijgen. En ikzelf ook. <laughs> Dankjewel. Zijn Gestehuizen, Jurjen van den Berg. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De NieuwsBV. Straks maken we in Radio Met Ballen bekend wie er genomineerd zijn voor de Nico Scheepmaker Beker. De prijs voor het beste sportboek van het jaar. De prijs is vernoemd naar Nico Scheepmaker. Een man die enorm hield van Russische dichters. Maar misschien nog wel veel meer van voetbal. Het werkelijke leven ken je slechts als je behalve Mandelstamsmemoires ook onderkent dat Pietje Keizer waar is. NPO Radio 1. Hier is het internationaal met Gert Kluuk. De vijf mensen in het personenbusje die gisteren bij Helmond om het leven kwamen waren Roemenen. De vier mannen en een vrouw hadden gewerkt bij een slachterij in Helmond en waren op weg naar huis, net over de grens in Duitsland. Ze waren in dienst van een uitzendbureau dat vooral met Oost-Europeanen werkt. De Chinese president Xi Jinping heeft uitgehaald naar separatisten in Hongkong en Taiwan. Op de laatste dag van het volkscongres zei hij dat China geen centimeter van het moederland zal prijsgeven. In Syrië zijn zeker honderdduizend mensen op drift geraakt... door de gevechten om Afrin, dat zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De stad in het noorden werd zondag ingenomen door Turkse troepen. Ook bij Oost-Ghouta zijn veel mensen op de vlucht geslagen. 23 Russische diplomaten die door de Britse regering zijn uitgewezen... zijn op weg naar huis. Vanochtend stapten ze in drie bussen bij de Russische ambassade in Londen... waar ze werden uitgezwaaid. De uitwijzing is een vergeldingsmaatregel voor de moordaanslag... met zenuwgas op een voormalige Russische dubbelspion en zijn dochter. Dankjewel Gert. Ga naar de aan het Zwaan. Er zijn wat problemen op de weg, vooral bij Utrecht. Op de A27 vanuit Almere is een ongeluk gebeurd bij Hilversum. Er staat 3 kilometer file vanaf Eemnes. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Utrecht en de afrit Den Dolder. Vier kilometer met daar een half uur op onthoud. Er zijn gaten in het asfalt gevallen. Voorlopig zijn twee rijstroken dicht. Verkeer van Utrecht naar Amersfoort rijdt het beste om via Hilversum over de A27. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel stil. Daardoor is de rijbaan even dicht en er staat nu 4 kilometer verder. Radio... Met ballen. Radio met ballen. Sport in de nieuws -BV. Ook deze dinsdag kijken we terug in de geschiedenis. En vandaag is dat een bijzondere terugblik. Want verderop in deze uitzending maken we de nominaties bekend... voor de prijs voor het beste sportboek van 2017. De Nico Scheepmakerbeker. Die Nico Scheepmakerbeker wordt dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt. Maar wie is eigenlijk de naamgever van deze prestigieuze trofee? Hij hey, is een beetje gezet... Draagt een bril, draagt nooit een stropdas. Is een niet-roker, nauwelijks drinker, maar veel schrijver. Vertaler, dichter, journalist. Gek op Tom Poeze. Zeker is dat u hem kan blijven tegenkomen in zijn televisierubriek in Vrij Nederland. Zijn sportrubriek in Vrij Nederland. In Football International en in alle GPD-bladen. Klopt het allemaal? Nou, kijk, dat gezet klopt wel, maar als het radio is... hoef je dat er niet bij te zeggen. Nico Scheepmaker. Als kind voetbalde hij bij Blauw-Wit in Amsterdam. Hij studeerde Slavische talen en debuteerde als dichter in de jaren 50... met de bundel Poëtisch Fietsen. In 1958 vertaalde hij de beroemde Russische roman Dr. Zhivago in het Nederlands. En daarmee haalde hij het NTS-journaal. Meneer Scheepmaker, wie is eigenlijk de literator Pasternak? Hij heeft voornamelijk gedichten gepubliceerd. De, zijn gedichten zijn verreweg het belangrijkste. Pasternak is altijd een zeer zelfstandig denkend mens geweest. Een groot individualist. Scheepmaker trok zich het lot aan van schrijvers en wetenschappers... die in de toenmalige communistische Sovjet-Unie vervolgd werden. Hij zocht naar manieren om hun positie te verbeteren. Maar hoe doe je dat? Ja, je kan zorgen dat ze bekend worden. Ja, de... Mensen die tot nog toe gespaard zijn gebleven van gevangenschap... dat zijn Solzhenitsyn, mevrouw Mandelstam en professor Sakharov, dat zijn zeer bekende, internationaal nu befaamde figuren. Die hebben ze dus kennelijk niet durven aanpakken. Hoe bekender je bent, hoe huiveriger ze ervoor zijn... om iemand gevangen te zetten. Nico Scheepmaker was nieuwsgierig en geboeid door het nieuwe medium televisie. Hij ging een recensie schrijven voor de krant. Zo werd hij een van de eerste beroepskijkers... Dames en heren, voor die kijkers die onverhoopt nu pas ons programma inschakelen, wil ik u nog even vertellen dat wij hier in een Amsterdams bierhuis bijeen zijn met zes van Nederlands bekendste televisie-editie. En uh, wij gaan hun een paar dingen vragen, we gaan over een paar televisie-onderwerpen praten. Eh... Uh, de scheepmaker heeft ook een, een kleurentoestel. Ja, het, het vervelende is natuurlijk dat je nu kijkt naar programma's... waar je anders nooit naar gekeken zou hebben, omdat ze in kleur zijn. In zijn columns, die hij onder het pseudoniem Hopper schreef voor de Volkskrant... en als trifle voor de GPD-bladen, was de sport nooit ver weg. Zijn liefde voor de sport werd ook herdacht toen hij in 1990 plotseling overleed. Vanavond overleed op 59-jarige leeftijd Nico Scheepmaker... We kennen hem allemaal. Ofwel als journalist, ofwel als columnist, ofwel als dichter, als schrijver, vertaler, slavist, als tv-criticus. Aan de telefoon is Frits Barend. Ja, hij was de literator onder de journalistiek. Niet alleen onder de sportjournalist, überhaupt onder de journalisten. Hij is toch ook de man die echt het enige echte goede boek over Cruijff heeft geschreven? Ja, hij hè? heeft een prachtig boek over Cruijff geschreven. Maar hij heeft ook prachtig gedichten over Cruijff geschreven. Maar ook over Piet Keizer, over. Uh... Voetballers die iets toevoegden aan het voetballen, daar voegde hij weer iets aan toe. En daarom hier het gedicht Voltooid Verleden Tijd, voorgedragen door de dichter zelf. Ik heb het oude Ajax nog gekend. Daar kun je nu om lachen, jongeman. Maar het was de tijd van Pietje en Johan, die goede oude tijd van vorm en vent. Er werd toen nog gevoetbald in mijn tijd. Wat jullie, jonge luieren nu van bakken, heeft voor een man als ik niets om de hakken. In mijn tijd werd gehaakt en niet gebreed. Als Ajax in mijn tijd het veld betrad, dan leek het of de wereld salueerde. En als Johanna met het leder smeerde, dan wisten we bij voorbaat dat hij zat. Maar kom daar nou eens om. Een ons God zie ik alleen nog in mijn stoutste dromen. Waar is die gouden tijd van Theo komen toen iedereen nog speelde als een God? Gedicht uit 1977, maar volgens mij vandaag nog altijd actueel. Net zo actueel als 40 jaar geleden. Ik praat uh, over Nico Scheepmaker met collega-journalist en collega-columnist Frits Abrahams. Meneer Abrahams, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft Nico Scheepmaker goed gekend. Wat was het voor iemand? Uh, het was een hele rustige, bedachtzame man. Uh, heel ijverig, altijd bezig met zijn werk. Uh, serieus, hij kon ook wel uh, uh, grappig uit de hoek komen, daar gaat het hier om... maar hij was toch vooral elke dag weer met die column in de weer. Hij schreef er uh, ook soms wel meer dan één per dag. Dus het was een, het was een, een sympathieke man, uh, nooit lawaairig... Uh, een beetje op zichzelf, maar uh, altijd interessant. Ja, u zegt het al, uh, heel ijverig. En we hoorden ook al dat hij actief was als vertaler... als televisiecriticus en dichter, maar dus eigenlijk vooral columnist... Ik zie hem in de eerste plaats als uh, columnist, ja... Uh, ik weet, hij heeft goede gedichten geschreven... maar hij zal toch niet uh, de geschiedenis ingaan... als een van de belangrijkste dichters van Nederland. Maar wel als een van de belangrijkste columnisten... die Nederland ooit gehad heeft. Hij heeft het genre... Uh, je zou kunnen zeggen, hij heeft met mensen als Carmichel die daar iets voor zaten, en blokkeren, zo... heeft hij het genre een, een basis gegeven... waarop anderen konden, konden voortborduren. Uh, en tot die andere, uh, hoe ook ik, uh, die hem uh, gekend heeft... En voor wie hij uh, een soort inspiratiebron is geweest. Ja, wij, wij hadden de PZC thuis, de Provinciale Zeelse Courant... en daar stond inderdaad die twijfel in en die werd veelvuldig uh, gelezen. Maar wat maakte hem zo goed als columnist? Uh, ik denk zijn veelzijdigheid. Hij had uh, belangstellingen op heel veel gebieden. Dus hij, hij hield van sport, maar hij wist ook het nodige van uh, literatuur... van beeldende kunst uh, en uh, politiek. En hij hield ook wel gewoon van entertainment. Het was een van de mensen die als eerste, een van de eerste intellectuelen... die vonden dat de televisie er wel degelijk toe deed... en dat je ook moest kijken naar het amusement op de televisie. Ja. Dus hij, hij voelde zich nergens te goed voor. En dat zag je terug in die columns die dus over van alles gingen... of konden gaan, en die dan ook een breed publiek trokken... Ja, we praten nu vooral uh, over hem, omdat hij. Ja, de, de, de prijs voor het beste sportboek dat draagt zijn naam. Het was een sportliefhebber, maar ook gewoon een goede kijk op sport, had hij toch? Ja, de goede nuchtere kijk. Dat is ook een woord dat erg op hem van toepassing was, vond ik. Nuchterheid. Zich niet laten meeslepen door allerlei emoties. En dat zag je terug in zijn kijk op, uh, op sport ook. Maar het was ook een enorme liefhebber. Dus hij was, hield bijvoorbeeld zo van voetballen... dat hij uh, wat hij heeft uitgevonden als columnist is turven. Dus dat uh, kijken uh, heel in detail naar bepaalde prestaties en uh, goed bijhouden hoe vaak iemand aan de bal is... bij voetbalwedstrijden, hoe vaak hij een verkeerde of een goede paas geeft. Enzovoort. Dat soort dingen hield hij bij, schreef hij aparte columns over. Uh, dat was tekenend voor, voor, voor scheepmaker, die, die interesse ook voor het detail. Ja, naast voetbal bent u ook met hem naar de Olympische Spelen van München geweest... 1972, ja, beroemde of tragische Olympische Spelen. Wat herinnert u zich daar nog van? Uh, ja, die spelen zijn natuurlijk berucht geworden... door wat er gebeurde met die Palestijnse terroristen... die de Israëlische ploeg uh, gijzelden. Uh, dat is uh, een afschuwelijke gebeurtenis geweest. We hebben daar toen ook veel over gepraat met elkaar. Uh, we zaten samen in een equipe van de GPD... de gemeenschappelijke persdiensten... van een aantal grote provinciale dagbladen. Ik was in een, een jong broekje nog. Hij was de, de columnist van het gezelschap. Wat ik me van die, van die periode vooral herinner... van die spelen, uh, behalve dan dat... Uh, uh, afschuwelijke gedoe met uh, die Palestijnse terroristen. Uh, wat ik me vooral herinner ook... dat Scheepmaker daar opnieuw opkwam... wat hij altijd deed, uh, waar jullie het net over hadden. Hij kwam op voor de dissidenten, de Russische dissidenten. Dat lag niet zo makkelijk in Nederland. hoor. Er waren een hoop mensen die dat maar gezeur vonden... al dat gedoe over de dissidenten. Maar hij en Karel van het Reven bleven daarvoor opkomen. Op die spelen bleek dat ook weer. Want wat gebeurde daar? Uh, die spelen werden gewonnen... De, de atletiek werd gewonnen door een Rus, die heette Borsov. En die Rus die gaf toen een persconferentie... waarop hij de, zijn succes toeschreef aan het Sovjet-systeem. En toen stelde het scheepmaker de vraag... maar als nou de Russische atleten geen medaille winnen... kun je dat dan ook toeschrijven aan het Sovjet-systeem? Waarop die Russische delegatie zo woedend werd dat ze opstapten... Uh, enfin, die Borsov heeft uh, ja. vervolgens ook de 200 meter gewonnen... en die gaf toen geen persconferentie mee, <lacht> meer. En toen zei <lacht> Scheepmaker... ik beschouw dit nog steeds als mijn grootste wapenfeit op sportgebied. Ah, oh, prachtig. Prachtige ja, ja, anekdote. Was, ja, typerend voor Scheepmaker. Ja. ja, en het is dus ook eigenlijk heel terecht... dat de prijs voor het beste sportboek naar hem vernoemd is... Ja, absoluut. Ik zou uh, geen betere weten. Dat, dat, dat heeft hij ook verdiend, dat hij uh, die, dit soort nagedachtenis krijgt. Dat heeft hij echt als columnist verdiend. Maar, het, het jammer is dat hij een beetje vergeten raakt. Dat, dat, dat komt natuurlijk door het genre. Um, maar want het is tijdgebonden. Maar het is goed dat zijn naam zo blijft uh, voortleven, via die prijs. En ook via u. Dank u wel, meneer Abrahams. We gaan de genomineerde bekendmaken. Dat doen we na de plaat, en dat is uiteraard een lied... met de tekst die is geschreven door Nico Scheepmaker. Hier is Sober Leven. Heb nooit hash gerookt en zelfs geen sigaret. Heeft mijn gestel ooit kunnen ondergraven. Wat dat betreft, behoor ik tot de braven. Die conformistisch zijn van fetus tot skelet. Hoewel, wat wil dat zeggen, conformisme. Als al je vrienden en vriendinnen roken. En met de wereld, de as de as mee koken. Niet roken is een vorm van nihilisme. Alles brave Hendrik. Sta je aan de kant, met het gelijk het bundig aan je zijde. En je ziet hoe de typisch uitgeweide met oog uit een in je hand. de verslaving vinden kan. Dr. Handelspe, deze keer niet met een eigen tekst van de, de prachtdichter Dr. P. Maar dus een tekst van Nico Scheepmaker. Radio met b -b -b ballen. Want we hebben het over Nico Scheepmaker... en dat is de naamgever van de Nico Scheepmaker Beker. De prijs voor het beste sportboek van het jaar En aangeschoven... is sporthistoricus Wilfred van Buren, lid van de jury ook. Welkom. Dank je. Ja, en uh, er zijn heel veel literaire prijzen. Waarom is het zo belangrijk dat er een speciale prijs is voor het sportboek? Het sportboek is een interessant genre... Uh, er wordt soms nog wel eens wat meewarig overgedaan. Van ach, het is maar sport. En dat is volstrekt uh, ten onrechte. Uh, want uh, in dat sportboek kan eigenlijk van alles samenkomen. Uh, het kan gaan om een literair boek. Het kan gaan om een uh, historische studie. Het kan gaan om een biografie. En uh, vaak gaat het niet alleen over sport, maar komt er van alles in uh, voor. Dus het, het kan gaan over liefde en dood, uh, winst en verlies, uh, ziekte, verraad. Dus laten we zeggen, alle grote thema's van het leven komen ook vaak in dat sportboek voor. Ja, en u, u zei het al, van, ja, er zijn uh, heel veel genres in het, uh, in, uh, bij de sportboeken. Nu zijn er zes genomineerd. Liggen die ook zo ver uiteen? Ja, die liggen, laten we zeggen, die bestrijken het hele brede palet van het sportboek. Dus er zitten ijzersterke, spannende verhalen in. Er zitten ook, uh, laten we zeggen, meer literair aangehoogde boeken tussen. En er zit, maar dat ga ik nog even niet verklappen, maar er zit ook een boek in waarin de vormgeving heel erg belangrijk is. Nou goed, wij gaan gewoon beginnen. Het zijn de zes nominaties en we doen de nominaties in alfabetische volgorde. En dan beginnen we met een auteur die al eerder te gast was in de Nieuwsbv. Sinds de toernooien niet meer op tv worden uitgezonden... lijkt de hype rond het pokerspel een beetje voorbij te zijn. Maar schijn schijnbedricht. En wereldwijd gaan de grote pokertoernooien gewoon door. En over die wonderlijke wereld van het poker... journalist Sander Kollewijn het boek All In. Ja, All In van Sander Kollewijn, de eerste genomineerde. Waarom dit boek? Waarom is het genomineerd? Het heeft met het onderwerp te maken het gaat nu eens. Kijk, de meeste sportboeken gaan over voetbal of over wielrennen. Verreweg de meeste. En dan pas al die andere boeken, die komen pas veel derde, Er zijn er veel minder van. Uh, maar hij doet dat ook op een geweldige manier. Uh, Sander Kollewijn is aan het begin van het boek zelf een beginneling. Hij schrijft dan voor zijn opdrachtgevers over pokeren. En hij neemt ons eigenlijk mee op een reis in de wondere wereld van het pokeren. Uh, en dat voert ons van Amsterdamse cafeetjes tot obscure websites. En naar uh, Las Vegas en de Bahama's. En uh, een avontuurlijke reis uh, in de wereld van het pokeren. En dat zijn avontuurlijke plekken, maar het zijn ook avontuurlijke mensen die pokeren. Dus dat zal uh, een mooi boek zijn. Uh, ik ga direct door naar de volgende genomineerde, en dat is deze. De Boschert Las van het Nederlands Voetbal. Een reis langs de velden in kaart en beeld. Overzichtelijk en prachtig vormgegeven. Boordevol bekende en onbekende feiten. En weetjes uit alle geledingen van het Nederlands prof en amateurvoetbal. Een atlas, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, een atlas. Uh, geschreven door Judith van der Voren, sporthistoricus... in samenwerking met Noordhoffen, die die bosatlassen maakt. Wat moet je je daarin voorstellen? Nou, Het is eigenlijk alles wat je altijd al wilde weten over het Nederlandse voetbal... maar nooit op Google kon vinden. Uh, dus er staan heel veel feiten en kennis in. En dat is dan in kaarten en grafieken verwerkt. En dat ziet er dan uit prachtig uit. Dan kun je dus, er komt van alles in voor. Dus iedereen die bij een voetbalclub vindt, speelt, die kan zijn eigen club daarin vinden. Er staat de grote kaart van alle voetbalclubs, die beslaat 24 pagina's. Maar je kunt ook vinden van... Naar welke voetballers zijn er straatnamen vernoemd... en waar zijn die straatnamen? Uh, welke wedstrijd is het meest bekeken? Kortom, uh, alles over het, uh, over het amateurvoetbal, het Nederlandse voetbal... staat allemaal in deze mooie botanland. Bot precies, adelaat. en dat levert dan eigenlijk dagbladen plezier op. Wij gaan naar de derde genomineerde voor de Nico Scheepmakerprijs. Na zijn bestsellers over oud-voetballers René van der Gijven en Wim Kieft... geeft Michel van Egmond ditmaal een onthullend kijkje in de wereld van Rob Janssen... die internationale miljoenentransfers begeleidt. Ja, deal. Deal van Michel van Egmond. Met Rob Janssen achter de schermen van het topvoetbal. Um... Voetbalmakelaar, hè? Een voetbalmakelaar. Interessant. Uh, Rob Jansen, zijn vader, was ooit, laten we zeggen, de oprichter van uh, de voetbalvakbond. En zijn zoon. Uh, ja, die gaat dan uh, de andere kant op. Laten we zeggen, die gaat meer de kapitalistische kant op. Die gaat uh, flink geld verdienen als spelersmakelaar. Ja, en Michel van Egmond, natuurlijk, een begnadigd schrijver. Dus... Ja, je kunt zeggen, Michel van Egmond is misschien wel de meest productieve, maar ook de meest populaire sportschrijver in Nederland. En uh, ja, hij flikt het opnieuw om om een uh, boek te produceren dat uh, echt leest als een trein. Zoals Kieft of Gijp, dat soort boeken. Ja, er zitten weer allerlei smuïige details in. Alleen gaat het dit keer over, ja, laten we zeggen... de machinaties van een spelersmakelaar. Prachtig. Dan op naar de volgende. before. Ja, uh, u had het al over veel verschillende soorten boeken. Dit is volgens mij J.W. Roy. Dat klopt. Dit ja. is een lied. Dit is een lied. <laughs> dat is een lied. Uh, de, deze nominatie, dat is Lance, The Rise and Fall in 14 Songs. Uh, en dan denk je, uh, een lied. Het is een boek plus een cd... Dus het is eigenlijk plus. Uh, en laten we zeggen, het is eigenlijk een rockopera... over Lance Armstrong. Het was ook eigenlijk meer een voorstelling, geloof ik. Het was een voorstelling, maar het is inderdaad ook een boek geworden. En het interessante is hiernaar... Kijk, iedereen kent wel dat verhaal he, van Lance Armstrong. Uh, kanker overwonnen. Uh, uh, zeven keer de tour gewonnen. Maar moest alles inleveren omdat hij doping had gebruikt. De biecht Over Winfrey. Nou, wat we hiernaar vinden is eigenlijk een biografie. Al dan niet het hele... Het verhaal heel lang uitgesponnen, maar dit is gewoon in veertien episodes opgedeeld. En daar worden dan ook nog liedjes bij gemaakt in het Engels. Uh, dus eigenlijk is Lance Armstrong dankzij dit boek plus cd blues geworden. Ook oh, mooi. En nog even, het is van Bert Wagendorp en J.W. Roy en nog heel veel andere mensen. Goed, dan gaan we naar de ene laatste nominatie voor de Nico Scheepmaker Beker. Zij kwam als klein meisje uit Uruguay naar Nederland... en is inmiddels een schrijver van naam en faam... die nu komt met Meisjes in Blessuretijd... waarin voetbal nooit ver weg is. Meisjes in Blessuretijd van Caroline Trujillo. Trujillo. Wat voor boek hebben we dan uh, bij de kladden? Hier hebben we een literair boek. Ik zou zeggen dat is autofictie. Dus dat er zijn verzonnen verhalen met autobiografische elementen... van een Uruguayaans-Nederlandse schrijfster... En um, ja, dit is heel brutaal origineel virtuoos. Uh, het gaat over voetbal, dus we lezen over waarom Suarez bijt... Uh, over uh, uh, de kookverslaving van Maradona. Maar het gaat soms ook helemaal niet over voetbal... want het gaat over de hoofdpersoon en haar gekwelde relatie met haar moeder... haar eerste liefde, drugsverslaving. En dat weeft ze allemaal helemaal in in... He, dus de, ja, uh, hier is duidelijk een schrijfster die helemaal van het padje is geraakt. En dat bedoel ik dan positief. Okay. Van het padje van wat je eigenlijk zou verwachten van een sportboek. Maar uh, ja, origineel. Maar zijn het, uh, zijn het columns of is het één doorlopend Met, verhaal? Nee, het zijn verschillende verhalen. Maar die hebben allemaal uh, uh, uh, haarzelf als hoofdpersoon. Echt literatuur ook wel? Ja, goed. Dan uh, tenslotte de laatste nominatie. Zoals jullie weten... Leefde ik niet als een standaard voetballer. Ik leefde zowat als een koning. Maar ik heb ook de keiharde feiten en de keiharde dingen in het voetbal gezien. Lees mijn boek. <lacht> Lees mijn boek, punt. En dat boek is Royston. Ja, want van ik hoorde Hugo hier uh, Royston Trent. Dat was hem zelf, toch? Dat was hem zelf, ja. ja. Uh, dit is een, laten we zeggen, een klassiek uh, rise and fall verhaal. Hè? Dus de opkomst en de neergang van een voetballer. Uh, maar interessant is, dit, het gaat hier om een gekleurde voetballer. Rotterdammer van Surinaamse kom af. En uh, donkere voetballers laten zich niet zo makkelijk in de ziel kijken. als, laten we zeggen, Gijp of Kieft. En uh, de schrijver, die is niet alleen journalist, maar ook cultureel antropoloog. En die slaagt erin om ja, het levensverhaal van deze. Bali-man noem ik hem. Een Bali-man is een voetballer. Dus er komt ook heel veel straattaal in het boek voor, dus dat werkt een beetje aanstekelijk. En um, hij doet het niet moraliserend. En we krijgen echt... Ja, iedereen heeft misschien wel een mening over... die. als je het voetbal een beetje volgt, over die Royston Drenthe. Maar ongelooflijk talent. Laten we ongelooflijk ja. talent. En volgens mij, veel mensen gingen dan veel te vroeg... van Feyenoord naar Real Madrid. En daarna ging het iets minder goed... omdat uh, nou ja, Royston toen Drenthe behalve interesse in voetballen... ook nog interesse had in dure klokjes en vrouwen, et cetera. En volgens mij ook uh, foute zaakwaarnemers. Precies, dat wordt hier in het boek duidelijk ook gesuggereerd. Maar al die, ja, dat zijn voor een deel een beetje clichés... maar het goede van dit boek is dat hij... Um, het wordt een mens van vlees en bloed, dankzij het boek Royster. Het zijn zes uh, verschillende boeken. Het zijn zes... Uh, Heel verschillende boeken. En, en, en letten jullie daar als jury specifiek op dat het gewoon zo divers is? Nou, we hebben daar wel voor gekozen om inderdaad die nominaties. Kijk, we kijken. We uiteindelijk van wat is het beste boek volgens ons. Daar hou je een heel veel verschillende criteria voor aan. Maar het is fijn dat dat ruim van het genre... al die verschillende elementen die in een sportboek kunnen zitten... dat die ook terugkomen in deze nominaties. Maar het is soms dan ook volgens mij appelen met peren vergelijken. Want we hebben literatuur er echt tussen zitten... maar we hebben ook een halve musical ertussen zitten. Ja, dat is niet eenvoudig voor de jury om tot een afgewogen keuze. Wie zit er nog meer in de jury? In de jury zit onder andere de voorzitter, Ad Melkert. We hebben uh, twee journalisten, Marie-José Kleef, uh, Marie Kleef en Renate Verhofstadt. En we hebben, die, zie die ziet u hier niet, maar die zit hier ook bij, uh, Gertjan van Tilburg. Dat is een boekverkoper bij Donner in Rotterdam. Dus dat is een, een zeer talentvolle jury, uh, zeg maar. Dan, is, uh, ja, dan ben ik natuurlijk ook benieuwd, wanneer wordt de winnaar bekend? Ja, de auteurs en ook de luisteraars zullen nog heel even moeten wachten. Want maandagavond, dat is de 26e, wordt de winnaar bekendgemaakt. En waar wordt die bekendgemaakt? Uh, dat is nog onduidelijk. Dat is nog onduidelijk? Ja. Nou, dat is nog Is het dan wel duidelijk wie de winnaar is? Dat weet u al wel? Dat weet ik al wel. De jury is eruit. De jury is eruit. Was het unaniem? De jury is uiteindelijk unaniem eruit gekomen. Na verlenging. Sorry. En strafschoppen. <laughs> nou ja, ik bedank u in ieder geval enorm voor het, het, het mooie verhaal over die zes boeken die genomineerd zijn. Maar ik ben ook heel blij dat wij Nico Scheepmaker nog een keer over het voetlicht hebben kunnen krijgen. Ook een begenadigd schrijver en een groot voetballiefhebber. Uh, dank u wel. Ja, ik hoef niet meer te zeggen veel wijsheid, want het besluit is al gevallen. Uh, Wilfred van Buren. In ieder geval veel plezier bij de uitreiking van de Nico Scheepmaker Beker. Dankjewel. Dit was de Nieuws BV voor vandaag. Morgen zijn we dan natuurlijk weer met de Aagmans quiz. Maar zometeen eerst Radio 1 vandaag met Jan Momp. Tot morgen. BNN Vara. NTO Radio 1. Mooi. Zenderen. Een klein dorp in Twente. Met 1400 inwoners. Je brengt die heel long, kop op. op. Het is goed wonen in Zenderen. Hoe houdt het dorp zich staande? Welke thema's speelden tijdens de verkiezingen? Je bent een, in principe een dorpje. En vergeet dat niet. Vergeet je afkomst niet. Goed dat in de been. Argos in Zenderen. Zaterdag om 2 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ga naar rsm.nl slash radio1.